En de fertility Index? Nou, die heeft uh, eerst uh, een kleine uh, dal gehad. En toen een heel klein uh, piekje. Oké. Okay. En wat wij vermoeden is dat uh, Prinses Maxima op tournee is geweest. Dat er toen behoorlijk wat is gefapt. Maar dat toen uh, de moeder de vrouw aan uh, de man heeft gevraagd... of die zo vriendelijk willen zijn... om hun zaad tegen... hun eitjes aan te klotsen. Oké. Okay. Dus, dat, is, dat is gewoon mooi... dat dat soort historische... gebeurtenissen... gewoon op dat soort grafieken... weer te zien zijn. Een rondtocht... van Maxima. Oké, okay, ja, dat is bij de stervende vader. Maar dat ja. zal er verder niks mee te maken hebben. Nee... Nee, dat... Nou, wij, wij kennen wel uh, de uh, rouwfap, zeg maar. Nee? Dat uh, mannen die verdrietig zijn op iets, uh, ja, toch uh, bij zichzelf uh, wat uh, gaan melken. <laughs> maar uh, nee, uh, om sorgieta uh, wordt niet veel uh, gefapt, uh, wat dat betreft. Nee, nee. Hooguit uh, om. Uh, eh, misschien wat later dat de mannen denken kom we gaan eh, maxima troosten we gaan het troosten troosten oké okay, ja. Ja, ja ja ja en uh, goed dan gaan we nu met uh, de nieuwsberichten beginnen en uh...